Dikter Haak met het NOS Journaal. De vakcentrale FNV roept gemeenten op om, om taken over te hevelen van het Rijk naar gemeenten en provincies. In een open brief op de website van de Volkskrant schrijft de FNV dat gemeenten het concept bestuursakkoord moeten verwerpen. Ze worden daarin verantwoordelijk voor jeugdzorg, de sociale werkvoorziening en de waaiong. Op de budgetten wordt zo'n 2 miljard euro gekort. Volgens de FNV wordt hiermee een groot deel van de bezuinigingen bij de gemeenten neergelegd. En worden de zwakste groepen in de samenleving het meest geraakt. In Duitsland wordt voor het eerst sinds de eenwording een volkstelling gehouden. De laatste stelling was in West-Duitsland in 1981. In Oost-Duitsland is de bevolking in 1987 voor het laatst geteld. De Europese Unie heeft bepaald dat lidstaten eens in de tien jaar het aantal inwoners moeten tellen. De komende weken reizen ongeveer 80.000 ondervragers langs Duitse dorpen en steden. De regering in Egypte zegt hard op te treden tegen nieuw religieus geweld in het land. Het is de uitkomst van spoedberaten over het geweld tussen moslims en christelijke kopten. Gisteren kwamen zeker twaalf mensen om het leven toen moslims een kerk aanvielen. Volgens de moslims hielden de kopten een vrouw vast die zich tot de islam wilde bekeren. De Amerikaanse stad Memphis zijn opnieuw honderden huizen ontruimd uit vrees voor overstromingen. Vanwege de hoge waterstand van de Mississippi zijn afgelopen week duizenden mensen uit de stad geëvacueerd. Door de hevige regenval staan al verschillende buitenwijken van Memphis onder water. En in Enschede is het feest van FC Twente supporters zonder problemen verlopen. Meer dan 10.000 fans keken op schermen naar de finale om de KNVB-weker tegen een Ajax. Twente won in de verlenging met 3-2. Meteen na het laatste fluitsignaal barst een groot feest in Enschede los. Komende zondag spelen Twente en Ajax opnieuw tegen elkaar. Dan wordt uitgemaakt wie landskampioen wordt. Het weer nog in het oosten zonnig en 25 graden. In het westen bewolkt en een graad of 19. Vanmiddag kan er plaatselijk een bui ontstaan. Morgen weinig verandering, maar het wordt dan wel iets koeler. Dit was het Dit is Fielespont, John. 3 kilometer zou ook op langer en daar van de A Randstad staan. Dan onder meer B A De A. Amsterdam. van Bij 3 kilometer Leidsen. Op langer en dan de stad. De Rand 3. Stad staan op kilometer. En onder meer de Aan. Ongel. Amsterdam. Er zijn twee dan. Hij is ook bij een dicht Leidsen Dan. De, en staat het op de A3 4 kilometer aan Ongel Erop nog eens een keertje K bij. Er zijn twee bijstokken Dicht op 3 kilometer En op de A4 richting de A4 A4 Nog eens een keertje bij. bij Soet toe Wouden op 3 kilometer A7 Hoorn richting de A4 Tussen kilometer um bij Soet-Zuid en Kroo Wouden Zandam 6 A7 Hoorn richting A8 Amsterdam Tussen Dan. 4 Umrenten rente Zuid. Kiel en Kroo Zandam tussen dan Kromenie 6 En Kroop A Koenplein 8 naar Amsterdam A4 km 9 meter tussen Richting Alkromenie Stolveen en Knoopend Koen Tussen Bijn Beverwijk en Knoopend Ra A9 Alkmaar richting Almstel 5 Veen Tussen A2 Wijk en Knoopend Af Den Haag Raasdorp Naar Utrecht, 5 Tussen Autobedrijf Zandvoort Een echte zandvoortse garage Waar ze nog met je meedenken Met veel persoonlijke aandacht Kun je bij ze terecht Voor reparaties In en verkoop Van nieuw en gebruikte auto's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 Oven van de zee waar is jouw kracht enorm. Hè? Met uiteraard Johnny Krijkamp eh, Albert Kalf en wie eh, er allemaal mee deden, hè. Gewoon een gezellig plaatje Aan het begin van de nieuwe aflevering van Sandvoort op zaterdag door de Parol aan de zee En dat betekent eh, Even naar twee Paro aan de zee en wij zijn nu weer. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert-Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. Ja, drie uur lang live uh, radio vanaf het uh, zonnige overgrote uh, gasthuisplein. Wat is het weer lekker, hè? Het is weer heerlijk. heerlijk jongen. We hadden een week weer achter de rug, hè? Jongen, jongen, jongen, dat heb jij 5 mei gedaan. Ja, ik heb Nederland bevrijd. Oké, okay, ja. eindelijk, eindelijk een duits. Maar komen we komen straks wel even terug bij het overzicht van het Zandvoorts nieuws in de afgelopen week. Koningin, die dag was natuurlijk ook weer geweldig. Begon met de, de, de ge gelaureerden op het bordes van ja, het gemeentehuis. Ja, ja. ja en dan stond jij ook tussen, geloof ik, hè? Ja, toevallig wel, ja. Tjonge, toevallig jonge, wel. Jonge. Goed, daarover straks natuurlijk meer. Maar zoals u van ons gewend bent, hebben we natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. En om half drie natuurlijk het weerbericht. Van onze enige eigen Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. En ik denk als ik zo naar buiten kijk. Dat, het we, dat we moeten bellen. Want hij zal ergens op het strand zijn. Rond de klok van voor vijf natuurlijk het gedicht van de week. En het zal u niet verbazen dat het over moederdag gaat deze keer. Want morgen is moederdag. Niet ja. vergeten. Uh, we gaan schakelen naar uh, Roy van Buringen. Want die is momenteel bezig met het skate event. Uh, dat is een event voor jongeren. En we gaan eens even kijken hoe het daar uh, aan de gang gaat. Dus we gaan Roy even bellen. Dan wordt weer gevoetbald. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen DVVA. DVVA wat inmiddels al kampioen is. En daar is voor ons onze enige echte voetbalverslaggever Joop van Ness aanwezig vanaf half drie. Dus die gaan we bellen. En zojuist is de kwalificatie van de Formule 1 in Turkije afgelopen. Dus daar zometeen gaan we even de uitslag aan u doorgeven. Voor de rest kijken we natuurlijk even vooruit naar de bekerfinale van Ajax FC Twente. Maar dat allemaal in het laatste uur. En natuurlijk de activiteit op het CP Park. Zandvoort dit weekend en volgend weekend natuurlijk de DTM. Dat gaan wij de komende drie uur Lang doen bij Sonsfoot op zaterdag en heel veel lekkere muziek. Hier is chic en Le Freak.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 Door een aantal nummers van The uh, al lekker achter elkaar doorgemist. We hadden onder meer The uh, Freak natuurlijk, een van de bekendste platen van uh, deze band. En erachteraan gingen we naar Amerika toe, Kids in America, uiteraard de single van Kim Wilde. het is weer tijd voor een berichtje. Ja, zeker. En dan gaan we, gaan we even kijken we even terug op de afgelopen week. Maar voor we dat gaan doen, uh, even het volgende. Want Zandvoort is namelijk genomineerd voor de evenementengemeente van het jaar. Geweldig, ja, zeker. geweldig. Want de Stichting Nationale Evenementenprijzen heeft Zandvoort genomineerd... ...voor de belangrijkste evenementenprijs, namelijk de Evenementengemeente van het Jaar. En vol en mondvol. Samen met de gemeenten Doesburg en Vlieland denkt Zandvoort mee aan deze, voor deze prijs... ...voor gemeenten tot 50.000 inwoners. Op vrijdag 13 mei aanstaande wordt in Den Haag de prijs uitgereikt. Wethouder Taters blij verrast op de nominatie. De Zandvoortse evenementenkalender wordt elk jaar weer fraaier en voller. Deze nominatie betekent een grote pluim voor alle organisatoren vrijwilligers. ...en de ondernemers in het dorp. Ook de vele inspanningen van VVV Zandvoort... En onze festivals te promote, ...om onze festivals te promoten in de landen... ...heeft sterk bijgedragen aan ons imago van evenementengemeente. Bedrijfscontactfunctionaris Hille Jansen... ...wij streven altijd naar spreiding van de evenementen... ...naar verbetering van de kwaliteit... ...en het aantrekken van nieuwe grote publiekstrekkers. Zandvoort is zeker vooruitstrevend met zijn vele evenementen. In vergelijking tot grote gemeenten... ...krijgen we vaak met een beperkt budget gezamenlijk toch veel voorop houden Taters gaat samen met mevrouw Lemmens, directeur van VVV Zandvoort, op 13 mei naar de uitreiking. Dus we zijn één van de drie. Dat is vrijdag de 13e trouwens. Ja, oe, daar oe, zeg jij zo wat? Daar oe, zeg jij zo wat? Maar ja, goed. En een van die evenementen was natuurlijk dus, uh, afgelopen 30 april, hè, Want we hebben op vele terreinen kunnen genieten op deze dag van zeer prettig verlopen koninginnedag. De vele vrijwilligers van de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort die gedurende de hele dag om zich enorm hebben ingezet, waren al vroeg op pad om 20 taarten aangeboden door Bruno naar Balkan in te bezorgen bij de vroege vlaggers. Nou en de gedurende de hele dag waren natuurlijk diverse activiteiten. Er waren trouwens ook een aantal wegen afgezet. Daar kom ik straks trouwens even op terug. Okay. Want dat bevordert natuurlijk wel het lopengenot he, door het dorp. Al was er één vrachtwagen die niet wist hoe die eruit moest komen. Maar goed, dat soort calamiteiten hoorden erbij. Nou, dan hadden we natuurlijk op 4 mei hadden we de dodenherdenking. En die stond in het teken van een vrijheid op straat. Bij het Joods monument, waar om 12 uur op 4 mei weer een behoorlijk aantal belangstellenden zich had verzameld, hield burgemeester Niek Meijer een indrukwekkende toespraak over dat thema. Hein Schrama declameerde een schitterend zelfgeschreven gedicht dat merkbaar diepe indruk maakte op de toehoorders. Ook werd na de kranslegging een minuut stilte in acht genomen. Dan gaan we naar 5 mei, ja! 5 mei. 5 mei, want toen was je... jij op het strand. Ja, ik was alleen 66 jaar te laat. Ja, okay. <laughs> nee, je hebt ja. lekker meegereden met, ja. uh, met de Kelly's Heroes. Dat was uh, geweldig. De, de reis die begon uh, in IJmuiden in alle vroegte. En uh, er was al, om kwart voor zeven, was daar al appel, zoals het zo mooi heet. Van de kleine veertig uh, legervoertuigen. En we zijn over, helemaal over het strand, via Zandvoort, Katwijk, Noordwijk, Noordwijk, Noordwijk, Katwijk moet ik zeggen, naar Scheveningen gereden. Het was een onvergetelijke dag. En ongelooflijk veel mensen langs de route en zwaaien en doen. En tijdens de diverse tussenstops als wij toen van een haring konden genieten, konden, konden er vele foto's gemaakt worden van die hele mooie oude legervoertuigen. En je had natuurlijk je four-wheel drive wel aanstaan Albert-Jan. Uh, toen, toen kom je vast te zitten. Dat, dat weet je. Nadat we de eerste keer vast hebben gezeten toen hebben we het ingeschakeld. En toen oh, ging toch, we, wel. Toch, toch wel. Toen ging het een, een leie dakje. Maar het is, ik heb ook even met een van die organisatoren gepraat. Het is wel een ongelooflijke moeite om dat voor elkaar te krijgen. Je moet elke gemeente moet je de dus toestemming vragen. En de ene gemeente is meer enthousiast dan de andere gemeenten. Maar uh, mijn, een van de organisatoren, Nico Vos, met dubbel S, die heeft er even met de burgemeester van Noordwijk staan te praten. En die vond het een geweldig initiatief. En die vindt zeker dat het volgend jaar weer doorgaan moet vinden. Nou, laten we hopen dat het inderdaad uh, volgend jaar weer doorgaat. Zo die brast van de evenementen. Vandaag ook weer een skate event in uh, Oud-Noord. dadelijk gaan we even praten met Roy van Buringen daarover. Hij is de organisator van dat evenement. dat gaan we over een tweetal platen doen. En de eerste van die twee, dat is er eentje van Donner summer it is on the radio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 Uit de jaren 80 bij CFM op de zaterdagmiddag, een zonnige zaterdagmiddag. En dat betekent dat uiteraard heel veel mensen lekker op stroop strand aan het genieten zijn van het mooie weer. Iedereen van harte welkom bij CFM Zalvoort. Dat ook voor onze collega Roderick en natuurlijk voor onze eigen weerman Lex van de Hoorn. Jawel, het is weer tijd voor het weerbericht met Lex van de Hoorn. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Oh, jij zit weer uh, lekker op het strand hè. Ja, maar ik zit, ik zit nu, hè? Ik lig niet. Keurig, keurig. keurig. Ja, nee, ik ben er netjes bij gaan zitten. Kijk, helemaal goed. Nee, het is echt, uh, echt strand weer vandaag. Heerlijk hè? Ja, ja het begon vanochtend wat uh, met sluierbewalking. En uh, die is uh, weggetrokken naar het noorden. En nu uh, blijven we nog gewoon zonnig houden vanmiddag. En er staat een matige zuidoostenwind. En de temperatuur die zit rond uh, 25 graden. 25 dus, graden vandaag, heerlijk. Ja meneer, het is gewoon strandweer. Zit je niet achter glas? Hoeft dat niet? Uh, even verband met de wind? Nee, nee, nee, nee, ik zit gewoon op het strand. Oké, okay. oké. Okay. Ja, helemaal goed. Je kan ook altijd glas zitten, maar dan, uh, dan is echt, het wordt het echt te heet hoor daar. Nou, ja, maar heb je wel ingesmeerd Lex? Of hoeft dat niet meer? Dat hoeft niet meer uh, <laughs> Nou, wij hebben hier een uh, tomaat zitten, hoor in de studio. Albert <laughs> oh, Jan Vos heet hij, die, die is, uh, die is uh, op uh, bevrijdingsdag uh, meegewerkt met de Kelly's Heroes. Ja. En Een open eh, auto, weet je wel, en daar niks op zit en, ja, en niet insmeren. En niet insmeren. <laughs> nou, maar je hebt al met in de dag gezien. Niet smeren, maar nat houden. Juist, en vooral de binnenkant hè. Ja. <laughs> Goed, ga verder. Slecht, serieus. Ja. We, gaan, we, gaan morgen, uh, we gaan naar morgen toe. Zondag. Dat is moederdag. Dan is het, uh, ja, er is wat meer in morgen. Dus wat wij vanochtend hadden, dat, dat, ja, dat blijft een beetje de hele dag met af en toe wat, uh, wat lichtere sluierwolging tussen hè? Dus laat zich ook wel even zien, maar er is toch morgen meer dikkere sluierbewolking. En later in de middag, ja ik word een beetje negatief, later in de middag dan gaat de bewolking toenemen en dan krijgen we een buienkans en ik heb net de laatste weerkaarten bekeken via internet, want uh, dat kan ik ook op het strand. Uh, dan uh, de regen die wordt verwacht volgens de laatste kaarten rond of na 8 uur. Oké, okay, maar dan hebben we overdag toch een mooi weer gehad. Ja, Ben ik al lang weer thuis, hoor? Ja, dan zijn we al lang weer thuis. Ja. Alleen die mensen uit Amsterdam nog niet. <lacht> uh, nou, ligt de vol laatste weg aan, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja. En uh, maar de temperatuur is wel goed, hoor, morgen. 24 graden. Lekker. Ja, gewoon uh, lekker weer. En ik denk dat het uh, ook wel lekker strandweer is. Alleen, ja, het is niet zo zonnig was vandaag. Dat, uh, dat is het voor uh, morgen. En dan maandag, dan kunnen we smorgens eerst nog een klein buitje krijgen, maar dan is het overdag toch meest zonnig. Er staat weinig wind en de temperatuur die gaat, uh, wat naar beneden, die gaat naar de 21 graden. En uh, die trend die zet zich door op uh, maand op dinsdag. Dan gaan we naar de 19 graden. Dan is er ook weinig wind, maar dan is is het uh, wel een buienkans op uh, dinsdag. Dus uh, dan wordt het toch wel wat minder. En ik denk dat het, uh, de komende week de temperaturen langzaam naar beneden gaan. En op mijn website, staat nu op dit moment, dat lees ik dus even voor, na het weekend licht is met geregeld zon en af en toe een bui en minder warm. En jij uh, pikt dat vanaf uh, www.meteopagina.nl? Ja, dat is mijn website. Dus oh, dat is jouw website. Oké, okay, oké. Okay. Wat een luxe weer, Lex. Toch wel, hè? Ja, dat dacht ik ook. Nou, en als je nou verder in de week wil kijken voor het weer van Zandvoort, dan kijk je dus op die website www.pentjeopagina.nl En als ik ook een mobiele telefoon heb, kan ik dan ook gewoon kijken? Ja, dan zet je er slash mobiel achter en dan krijg je een mobiele site. Dat zijn allemaal wat kleinere bestandjes en die kan je makkelijk binnenhalen. Oké, okay, nou gaan we zeker doen, gaan we het weer uh, volgen en uh, ja, laten we hopen dat we volgend weekend in ieder geval weer uh, mooi weer hebben. Ga je je best doen, Rob? Ja, ga je je best doen. Ja. Daar, daar hou ik je, ja, Alex. Het, okay. het is niet persoonlijk, Lex, maar ik hoop je volgende week niet in persoon te ontmoeten, want dat betekent dat het weer mooi weer is. Nou, ik zou het wel leuk vinden. <laughs> nou, dan moet het gaan regenen. Hey. <laughs> nou ja, nog even over vorige week toen heb ik het weerbericht ook uh, om half drie gedaan uh, bij ons. En ik heb ja. het de hele week gevolgd en uh, je had het weer helemaal goed, hè? Gewoon. Ja, maar ja. Ja, Rob. Dankjewel voor de complimenten, Rob. Uh, alsjeblieft. <laughs> je, je weet wat ik drink. En ja, op tv kan je ook, uh, kan je ook zien, ja. Op uh, kanaal 45? Precies. Oké, okay, gaan we zeker doen. Lex, dankjewel. Veel, okay. veel plezier Gij. daar op het strand. Fijne weekend. jij okay, ook. Yeah, okay. Hoi. Dat was uh, Lex van de Hoorn live vanaf het strand. Met uh, vandaag en morgen in ieder geval lekker weer. Geniet er met z'n allen van. Dat gaan wij zeker ook doen. En hier is Earth with the Fire en let's groove tonight. Oh,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 We zijn bij CFN vanmiddag een beetje in de disco-stijl. Gewoon voor alle mensen die uh, lekker op het strand aan het genieten zijn van het mooie weer. We hoorden CC Penniston en uh, Finally over Finally gesproken. Het is uh, bijna het einde van het seizoen en dan hebben we het over voetbal. Goedemiddag, Joop. Ja, goed. Goedemiddag. Ja, uiteraard, ja, nog net niet finally. Nog net niet finally. Nee, we hebben in ieder geval wel de laatste bestrijding van het seizoen. Uh, en we spelen dan tegen de nieuwe kampioen en er zijn ze een boosje want ze staan uh, 10 punten voor op de nummer 2 Zo hé, ja dat stond FC Zwolle ook Niet te dat is echt voorhand zeg je? Nee, F F F FC Zwolle stond ook al, we hebben zoveel punten voor, maar die zijn niet gepromoveerd Nee, maar dit is gewoon een laatste wedstrijd jongen en deze ja is gewoon kampioen klaar En ze hebben dan ook inderdaad niet echt een heel sterk team naar Santadap gestuurd. Jongens die gaan volgend jaar wat hoger voetballen. Ja, Joop. Dat was Joop. Dat was Joop. Goed, nou uh, we gaan het uh, zo dadelijk weer even proberen met Joop. Eerst gaan we eventjes uh, weer wat muziek draaien van uh, strandmuziek van uh, Chris Ria. Hier is on The beach. het zonnetje op je bol en dan genieten van deze muziek van Chris Ria. Dat was On The Beach. We gaan het weer proberen hoor, met jouw fris. Jouw, ben je daar? Ja, niet met mij. Waarschijnlijk met de lijn. <laughs> ja, met de lijn dan. Oké. Okay. Ik zal je dit keer met rust laten. <laughs> de, de vorige keer toen was ik eigenlijk... Ik, ik hoorde jullie wel, maar jullie blijken mij niet goed. Helemaal niks meer. Nee, maar we hoorden, hebben het dus over de wedstrijd tegen DVVA. Nieuwe kampioen. En jaar terecht. Neem niet uh, succes Daarbij komt ook nog dat twee spelers uh, in de hoofdklasse gaan spelen. Uh, die zijn weggehaald bij het DVVA. Uh, die zijn er dus sowieso niet bij. Dus uh, de trainer zegt van nou we laten uh, jongens die uh, volgend jaar waarschijnlijk in het eerste kunnen gaan spelen. Laten we wat ervaring op doen in die tweede klasse. En dan kunnen ze volgend jaar eventueel in die eerste klasse uh, inschuiven. Dat is dus al gebeurd vandaag. En ik heb tot, tot nu toe en het is een best leuke wedstrijd gezien. Dan weer in Zandvoort in de avond. Dan weer het DVVA gevaarlijk voor het goal. Met name bij... Uh, Siepen bij de fit. En, uh, maar ja, de fit zal bij de fit niet zijn als je die hele moeilijke bal niet stopt. En dat, heeft hij al, dat doet hij al jaren. Dat weten we zo dus langzamerhand. Dat is ook een penalty killer. Maar dat hebben we gelukkig tot nu uitzien. John die schijnt ermee te stoppen. Ik hoor dat uh, Michel De Haan uh, lager wil gaan voetballen. Uh, hij heeft er geen zin meer in om de te presteren. En uh, dat blijkt ook wel, want het was een schotse hier van De Haan. En ik denk dat hij zomaar met 20 voor het doel ging. Hij ligt daar ook helemaal in de duin en dus moet er een andere bal in hetzelfde komen. Uh, de nogmaals is kampioen. Uh, was eigenlijk al uh, van meter van uh, de grote kandidaat om uh, kampioenschappen binnen te halen. En dat hebben ze ook waargemaakt. gemaakt. Sandvoort uh, staat op dit moment op de zesde plaats. Uh, dus uh, Sandvoort kan niet degraderen, kan ook niet promoteren. En ook in de laatste... Uh, de, uh, genoeg punten om eventueel nog na-competitie af te kunnen dwingen. Soms Rutte blijft gewoon volgens jaar in die tweede klasse voetballen. En ik denk ook dat het het beste is, want ze hebben in principe met de spelers die ze op dit moment hebben, en gezien het feit dat er een eind spelers weggaan, hebben ze eigenlijk niks te zoeken in een eerste klasse. Nou, dat zijn in feite de, de, de ingrediënten die vooraf gaan aan deze wedstrijd spelen. En laten we straks terugkomen om te kijken hoe het gaat. We hebben nou, ik zou zeggen, we zitten in de 21 e minuut en graag uh, straks wat meer. Oké, okay, dankjewel Joop van Es, vanaf het veld van SV Zandvoort. 0 tegen 0, de wedstrijd. Al daar en straks weer terug in het tweede gedeelte naar Joop van Es. Hier is foutloos, zomer Zomer. Zomaar een middag. Zomaar de zon. Zomaar een terras. Dat is hoe het begon. Ik zat alleen. Zomaar It's y'all and her is a like Las Bintje is dit. Ze heet er Foutloos. En dit was een hit van uh, volgens mij alweer een tweetal jaren geleden. Je zomaar zomer bij CFM. Nog uh, tot slot vlak voor uh, drieën nog even uh, een blokje berichten. Ja nou ja, één berichtje. Eén berichtje. Even, Eén, ja? okay. één een berichtje even tussendoor. Want uh, we hebben het over, dan over de kwalificatie uh, van de Formule 1 uh, van Turkije. Want die is, ligt inmiddels achter ons. En het zal u niet verbazen als Sebastian Vettel de pole position weer inneemt. En hij uh, heeft vrijdag een uh, flinke crash gehad. Hè? Ondanks. Dat toch wel. Een Gigantische crash. Ze hebben Ze die auto toch weer opgekalken. En uh, inmiddels is de baan droog. Want, vrij, want die vrijdagmiddag tijdens die vrije training was het... Uh, vrijdagmorgen was het uh, gewoon een en al regen. Maar goed, Vettel staat op pole, Gevolgd door zijn collega Mark Webber. Op de derde plaats, en dat is wel verrassend, uh, Rosberg. Op de vierde plaats Hamilton. Vijf Alonso. Dus op vijfde pla plaats de eerste Ferrari. Daar zal Alonso niet tevreden over zijn. En op de achtste plaats, hij heeft vorige week zo goed gereden. En nu uh, start hij... Vanuit de achterplaats Michael Schumacher. Morgen, natuurlijk, allemaal live vanaf kwart over 1 op RTL 7 te volgen. En wij zijn erbij, toch? Wij zijn erbij. Wij zijn er zeker bij. Nou, tot slot zou vlak voor drie nog even lekkere, zonnige klanken. Wat wil je alles bij het weer van vandaag, hè?